Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij de komende verkiezingen valt er volgens het Centraal Planbureau echt iets te kiezen. Uit de berekeningen van het Planbureau blijkt dat de onderlinge verschillen in de financieel-economische keuzes van de partijen groot zijn. Alle programma's hebben volgens het CPB een positief effect op de economische groei. De groei gaat vaak samen met extra werkgelegenheid. Volgens het CPB neemt deze het meest toe bij VVD, D66 en GroenLinks. Alle partijen verbeteren de koopkracht van werkenden. Dat geldt niet voor mensen met een uitkering die er bij de VVD, SGP en Denkop achteruit gaan. Bijna een kwart van de medewerkers op het ministerie van Justitie wil snel weg. Met de AD kreeg een vertrouwelijk onderzoek onder 1300 medewerkers in handen. De meeste werknemers klagen over de te hoge werkdruk. Dat zou te maken hebben met de politieke onrust de afgelopen jaren. Het ministerie lag onder vuur, onder meer door de Tevendiel. Ook klagen de werknemers over slechte communicatie en een angstcultuur. Volgens een woordvoerder zit het ministerie al midden in een veranderingsproces. In Duitsland is per ongeluk een bom uit de Tweede Wereldoorlog in een afvaltransport terechtgekomen. Het explosief was zonder dat iemand dat door had opgegraven en samen met een grote hoeveelheid grond afgevoerd. Pas 500 kilometer verderop werd de oude bom ontdekt. Duizenden omwonenden werden geëvacueerd. Daarna werd de bom onschadelijk gemaakt. Het maken van boerenkaas en de Goede doelenloterij zijn toegevoegd aan de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op die lijst staan landelijke en regionale tradities... zoals Koningsdag, Sinterklaas en de Nijmeegse Vierdaagse. De makers van boerenkaas wilden graag erkenning voor het verkrijgen... van de typische smaak van deze kaassoort. De Goede doelenloterij is een langlopende traditie die ontstond in 1729... toen werd de loterij voor het eerst gehouden ter bestrijding van de pest... Het weer, het is bewolkt, alleen in het oosten breekt af en toe de zon door. In Limburg kan vanmiddag wat regen vallen, het wordt 8 tot 11 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, kan er in heel het land soms wat regen vallen... en het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files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 programma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja. Nou, gezellig weer, hè? Ja, hartstikke gezellig. Ja, dat is gezellig. Ja, het is ontzettend leuk. Hallo Dolly. Hallo. Hey, hallo Ru. Oh. Hey. <lacht> je hebt weer mooi een mooie omweg moeten maken vandaag, hè? Ja, even voor... een andere route. Even vooruitlopend op het nieuws, dames en heren. Er is geen treinverkeer. Uh, tussen Haarlem en Zandvoort, want er staat op station Zandvoort weer een trein in de fik. Jip. Jip. Jip. Het hele station is ontruimd. Ja. En uh, in de buurt uh, is rondgeroepen dat alle, mens, alle omwonenden hun uh, ramen en deuren dicht moeten houden. En uh, ja, er gaat minimaal een uh, vertraging uh, komen van een uur in de reistijd. Ja omdat er dus geen enkele trein meer rijdt uh, van en naar Zandvoort. Nee. Er is uh, verwacht dat het uh, rond half. dat er om half 1, vanaf half één weer treinverkeer is. Tenminste, dat zegt de, de reisplanner. Maar dat u dat weet, als u met de trein moet. kan u beter via Heemstede Aardenhout gaan. Dat rijdt wel. Even de bus 80 nemen. en uh, dan, uh, dan naar uh, Via Heemstede Aardenhout. Dat is de snelste verbinding. Dan heb je ook geen uur vertraging. Want dat rijdt gewoon lekker snel. Ja. Dus uh, dat is het beste. Dat is mijn persoonlijke raceadvies. Ja, dat is een hele goede tip, uh, Janssen. Hele ja, goede uh, ja tip. dat vind ik wel. Uh, gewoon ja. bus 80 nemen naar C. de auto ja. En naar, uh, naar de Intercity of het Sprintertje naar Haarlem. Dat rijdt uh, aanmerkelijk sneller. En dan heb je geen uur vertraging. Zo ja, is dat. Je kan ook de 81 nemen. Maar ja, dan zit je natuurlijk weer door het feit dat je heel Standvoort noord, uh, noord door moet. Is dat zo? Ja. Ik dacht toen... dat er geen bussen meer reden in Standvoort. Oh, Natuurlijk ja, nou, wel. Ja ja, ja, ja, ja, Die 81, oh, okay. he, die gaat vanaf het busstation naar de Kors verloren. He, en dan gaat hij vandaag gaat naar Standvoort noord oh. Oh, ja. En dan maakt hij daar uh, een hele rondrit. Ja, ja. Dat is een complete sightseeing, is dat. He? Nou ja, ja. Hij heeft ook wel Wordt ge ja, dus word word gesponsord doet... door de ANWB ook, he, speciaal. Ja, uh, okay. En door de VVV. Ja, ben je ook niet. met uh, picknick of niet? Ja, je, je krijgt ja, uh, koffie dan. aan boord. Ja, oh, zo. Oh. zo. Ja, ja, ja. En uh, zit er ook een gids bij? Die ja, ja de chauffeur. Ja. Ja, die legt alles uit, dames oh, en heren. We okay, rijden ja, nu ja. de Kees in. En, Ja, in. Ja. Uh, of hebben ze u... zo'n bandje? Net als in de rondvaartboten. Als u rechts voor u kijkt aan het einde, dan dat ziet u, u daar ja. een ja, uh, ja, Ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed, even zonder dolle. Het is ja. dus mis en er rijden geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Dat even serieus. Ja. En uh, nogmaals, uh, mijn persoonlijk reisadvies is: pak gewoon even de bus 80, vanaf het busstation en ga naar Hemstede Aardewal en dan ben je sneller in Haarlem, want dat duurt maar een kwartiertje, twintig minuten. En uh, als je op de NS moet wachten, als je via Stations-Alfort, dan ben je een uur kwijt. Half één verwacht de reisplanner. Ik weet niet of dat uh, steekhoudend is, maar de reisplanner heb ik even nagekeken. Verwacht dat het rond half één weer gaat rijden trouwens wel merkwaardig, hè? want ik heb de foto even gekeken natuurlijk. Ja. Ik hoorde het toevallig net op tijd, dus ik kon nog net andersom. Maar ik heb de foto even gezien. Het is precies dezelfde plaats als eh, wat ik zelf meemaakte een paar weken geleden. Hè? Op donderdagmiddag. Ja, ja, het is ja. precies hetzelfde het uh, toilet. Het, is dezelfde nou, schrijf... ja, het zal ook wel dezelfde persoon zijn geweest dat die verantwoordelijk is. Daar ben ik een beetje bang voor. Ja. Iemand die, uh, die aandacht een... nodig heeft. Ja, ja, dat ja. Zou ja. Nou ja, ja, laten we geen conclusies trekken. In ieder geval is de brand ontstaan op het toilet volgens de brandweer. Dat wel. Top. Maar het is een heel zwak punt van de treinen. Ja Ja. Ja, het kan. Als ja, ja, er misschien iets in de bedrading zit wat op dat punt elke keer misloopt. Ja, maar het zijn van die oude sprinters. He, die dingen zijn ook 30 jaar oud. Dus er ja, ja, uh, kan ja, van alles ja. misgaan. Je weet, je... Nooit, ja. je weet het maar nooit. Ja, weet het maar nooit, hè? Want we zijn wat met allemaal wel gedegradeerd in zo'n voed hoor. Van mooie, van mooie dubbeldekkers vorig jaar nog rijden. We wel helemaal van die 30 jaar oude sprinters. Dus, Zou uh... het daarom zijn uh, dat, uh, dat uh, de, de, de mensen die het hier een beetje voor het zeggen hebben... zo verdomd zitten door te drammen met dat we Amsterdam Beach moeten gaan heten? Ik heb geen idee. Dat we dan misschien toch een beetje degelijk materiaal deze kant op krijgen? Ja. Nou, ik weet het niet. We gaan een <lacht> plaatje draaien. Het blijft Zandvoort aan de zee en geen Amsterdam Beach. Kijk, Never. willen we maar even zeggen. Ja. Dat, ja. uh, dat zeggen we. Nobie dat clean. kan toch ook niet CFM Zandvoort. Beach? Kan ook nee, niet. Kan nee. Niet. dat klinkt niet. CFM Zandvoort Beach? CFM nee. Zandvoort wel. CFM Zandvoort, ja, dat, dat. Nee. Nou, dan snap ik mijn plaat weer niet op de, de gekletst van oh, Ja, wat erg, hè? Ja, dan moet je me maar niet uitnodigen. Als je een oude hoer wil, dan krijg je een oude hoer. Ja. Wat ja, <laughs> ja, moet ik gewoon. Je zet gewoon je plaatje op. Ja, hè. Goh. That was certainly another. Oh, boy, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Boys and free my soul I wanna get lost in your rock and roll And drift away Wel een beetje de wet van Murphy, hè? Trein in de fik, en computer wil de plaat niet opstarten. Nou, ja. Dan wordt het weer zo'n dag. Ja. Het <tie> lijkt erop. Oh, oh, oh, oh. De, de, de, de. Maar dit is wel Dobie Gray, een fantastisch mooi nummer. Drift Away heet het. En we gaan door met uh, Love Run. En uh, nee, zeg ik dat nou goed? Ik weet het niet. Ja, ik zei het goed. Niels Loftgren en Shine Silently. We hebben een speciale 3-in-1 vandaag. <laughs> just another room. Just another town. Same old crazy people hanging around. Still ya. Shine Silently. Staring in the space. Coming down alone Feel like packing all my bags Running home Where you Shine Nothing left to say, nothing left to prove. When it's said and done, there's nothing left but you, babe. Child. Shine silently Zo, het ziet er mooi uit buiten trouwens Zon schijnt, zie je dat? Lekker hè? Oh ja, het zon schijnt, ja leuk Zullen we lekker goed? buiten gaan zitten? Ja, zo doen ja. Oké, okay, pak jij even die mengtafel op Ja Neem jij de koptelefoons mee? Ja, en de, ja? En de computers Ja En dan gaan we naar buiten Heerlijk, lekker nou. Ik zie onze technische dienst al met, met blauwe zwaarlichten deze komen komen om dit te voorkomen. Oké, okay, uh, drie Het is gek geworden. Drie in één. Ja, drie in één. En ik ga vandaag over een trein. Op uh, speciaal donny, heb ik dat bedacht. Het gaat over een trein, vandaag.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 I'm a chicka train, I'm a chicka train, I'm a train, I'm a chicka train, chicka train, yeah.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 Gladys Night and the Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Nou, Er waren drie uh, platen met het onderwerp trein en het leuke is dat je al die titels kunt veranderen. Hè? I'm a train, I'm a train I'm a burning train en dan hebben we uh, daarna natuurlijk uh, Long Train Burning <laughs> en uh, als laatste Burning Train to Georgia Ja Ja, nou ja Je zal er maar last van hebben hè? Ja. Maar ja, goed. Ja, ja. Het, idee, het idee was van Dolly, dus uh, bedoel, uh, als u wilt schieten, schiet dan op haar. Nou ja, zeg, <laughs> wat krijgen we nou? <tokkij> Zo. Oké, okay, dus je hoorde achter volgens Albert Hammond en uh, I'm a Train. Daarna de Doobie Brothers met Long Train Running. En als laatste natuurlijk Letters Night en de pips. -pips, -pips, -pips, -pips, -pips. En uh, het uh, mooie liedje... The Midnight Train to Georgia. Ja, en... Maar uh, nou ja, u hoort zo meteen in het nieuws wel meer. Neem ik aan. Maar we gaan naar het nieuws. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, het regionale nieuws van 16 februari 2017. En het zal u haast niet ontgaan zijn, maar toch voor de mensen die net inschakelen, uh, er woedt een brand in een trein op, een, op het NS-station in Zandvoort. Tenminste, dat was vanochtend zo. Ik neem aan dat het inmiddels geblust is. Uh, even goed. Um is er natuurlijk uh, oponthoud en uh, u moet rekening houden met een uur vertraging. Het hele, station, uh, of het hele perron was vanochtend ontruimd en er was dermate rookontwikkeling... dat de omwonenden werden verzocht om de deuren en ramen gesloten te houden. Uh, het frappant uh, detail is wel dat uh, vorige maand op precies dezelfde plek... in een toilet van een sprinter de brand woedde. En... Uh, een raam van de trein is ingeslagen. De burgemeester is ook naar de brand toegekomen om zich te laten informeren. En uh, uiteraard tussen Zandvoort aan Zee en Overveen... reden en rijden nog steeds geen treinen. Um, onze collega Ruud had een heel goed advies. Mocht u toch met de trein uh, naar Haarlem moeten of verder weg natuurlijk... dan kunt u wellicht het beste met de bus even met de lijn 80 naar station Heemstede Aard en Hout rijden... en dan heeft u de minste last van oponthoud. We houden u op de hoogte naarmate de ontwikkelingen bekendgemaakt worden. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de Haarlemse politie... aan het begin van de nacht een melding van vermissing van een persoon. Daarop trok de Haarlemse politie gericht op onderzoek uit... naar de omgeving van Recreatieplas De Veerplas... De, dit leidde uiteindelijk tot de vondst van een auto op een volledig afgelegen parkeerplaats aan de Veenpo, veerpolder. Ter plekke werd besloten een raam van de auto in te slaan. En vervolgens werden de levenloze lichamen van een man en een vrouw aangetroffen. De slachtoffers zijn een 46-jarige vrouw uit Heilo en een 53-jarige man uit Akersloot. Volgens de politie zijn de twee liggend achter in een klein bestelbusje aangetroffen. Ze zijn overleden aan koolmonoxidevergiftiging. De slachtoffers, uh, dat had ik al gelezen heb ik het dubbel geschreven. Nou, de koolmonoxidevergiftiging in ieder geval zou zijn veroorzaakt door een kachel in het busje. De politie sloot na uitgebreid forensisch onderzoek uit dat er sprake was van een misdrijf of van zelfdoding. Mag ik nog even aanvullen, Dolly, uh, ja, op, je, op je berichtje over de trein? Ja. Uh, NS meldt zelf uh, op de reisplanner dat uh, er intussen stopbussen rijden tussen Haarlem okay. en uh, Zandvoort. Mooi. En dat ze nog steeds verwachten dat rond half 1, dus nog zo ongeveer dit tijdstip, uh, de uh, storing verholpen zal zijn. Dus dat er weer treinen gaan rijden. Maar ja, dan okay. duurt het nog zeker een hele tijd voor het op gang is. En als ik even kijk naar de vertrektijden in het station Haarlem... dan zie ik in ieder geval dat de trein vanuit Haarlem naar Zandvoort van kwart voor één... in ieder geval nog steeds niet rijdt. Dus dat is even ja. een aanvulling op het vorige bericht. Ga je ja, Goed zo, dankjewel. Dan gaan we door naar het volgende berichtje. De politie heeft dinsdag een 35-jarige man uit Haarlem aangehouden... Voor het in de auto trekken van een 17-jarige jongen. De jongen werd tegen zijn wil meegenomen in een voertuig op de Zandvoortenweg. Agenten kwamen de verdachte op het spoor. naar aanleiding van getuigenverklaringen. en een verklaring van een tweede slachtoffer. De 17-jarige jongen werd donderdagavond korte tijd. tegen zijn wil in meegenomen in een auto. Op de Zandvoortenweg werd de jongen. toen hij op zijn fiets zat, aangesproken door een automobilist en hij ging op de bijrijderstoel zitten om de man wat uit te leggen. De bestuurder gaf vervolgens gas en klapte de deur dicht. Een kwartier lang reden de twee daarna door Aardenhout. Totdat de jongen kans zag om de deur te openen... en uit de rijdende auto te springen, waarbij hij licht gewond raakte. De 35-jarige Harlow Lemmer werd meegenomen naar het politiebureau... en zit daar momenteel nog vast... De politie zal verder onderzoek doen naar de aanleiding van het incident en de rol van de verdachte. Een vrouw en haar dochter zijn woensdagmiddag gewond geraakt... toen hun auto over de kop sloeg op de herenweg in Heemstede na een aanrijding met een ander voertuig. De automobiliste reed richting Bennebroek toen een automobilist die richting Heemstede reed... een auto wilde inhalen omdat het verkeer stil stond voor een afslaande auto... De moeder klapte vervolgens op de inhalende auto. Bij het ongeval waren in totaal drie auto's betrokken. Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd om hulp te bieden... en naast de moeder en dochter is ook de automobilist die in de inhalende auto zat... naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. Duinbeheerders maken zich grote zorgen om het konijn... In de Amsterdamse waterleidingduinen is de konijnenstand nog nooit zo laag geweest. Natuurmonumenten en PWN zien ook dramatisch lage aantallen in hun gebieden. Op sommige plekken in de Amsterdamse waterleidingduinen en in de gebieden van PWN... komen al helemaal geen konijnen meer voor. Boosdoener van de laatste grote afname is het virus RHD2... dat vorige jaar zomer ook al veel tamme konijnen heeft gedood. Gistermiddag kreeg de politie Zandvoort een melding van een gezadeld paard zonder ruiter op de rijbaan van de boulevard Barnaar. Omdat het paard op hol geslagen was en er geen ruiter te bekennen was, is er groot opgeschaald. Terwijl reddingsbrigade Bloemendaal en Zandvoortse reddingsbrigade werden opgepiept, werd de ruiter in goede gezondheid aangetroffen. Hierop was de inzet van de reddingsbrigade niet meer nodig. Medewerkers van de manege hebben de zorg voor het paard overgenomen. Vanaf aanstaande zaterdag is het weer zover. Gedurende de hele week in de voorjaarsschoolvakantie... staat Zandvoort in het teken van kinderactiviteiten. VVV Zandvoort heeft voor de Kids Adventure Week... een nieuwe kinderburgemeester aangesteld. En dit jaar is dat de 12-jarige Daisy Schouten... die het stokje tijdelijk gaat overnemen van burgemeester Niek Meijer. Er zijn dagelijks ontzettend veel leuke dingen te doen voor de kinderen...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 ziet het weerbeeld er vandaag wel wat minder uit. Slecht is het zeker niet, maar de bewolking heeft wel de overhand. Het blijft droog en er waait een matige west- tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 9. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft over het algemeen droog en het koelt af naar een graad of 6.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 Zinger, prachtig liedje van Elkie Brooks. En, uh, ja, waarom, Dolly, Dolly, Dolly, Dolly, waarom? Voor mijn moeder. Oh, voor je moeder? Ja, het is een van de favoriete uh, liedjes van mijn moeder. Oh, dus, ja. uh, oh. Voor haar vandaag. Hoort ze dat? <laughs> ik hoop het, ik hoop dat ze aan het luisteren is. Oh, waar zit nou. je moeder? Uh, die zit momenteel in Griekenland. Oh, toch? dan luistert ze niet, joh. Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk niet, zo ver ja, komt Ze kijkt, Ze kijkt zelfs, we oh. hebben toch internet over de oh, ja. wereld. Oh ja, zwaar ook. <laughs> Ik was zeggen, ze komen die zender helemaal niet. Nee, maar uh, via, via het internet, hè? Ja. De, de livestream, cfm uh, live dames en heren. Ja, dames en heren. Als u, dus ergens als u in... ons ziet zitten, dan ja. Uh, ja, kunt u goed. ons zien zitten. Ja, ja. nou, dat is mooi. Ja. Goed, oké, okay, Pulse van Singer, een liedje van, uh, van Elkie Brooks. En, uh, dat is een fantastisch uh, mooi liedje. Uh, Heeft zo'n mooie, doorleefde stem, hè, die vrouw? Ja. Ja, ja. ja zo met zo'n heerlijke rijtje. Het lijkt wel een beetje die van jou. Nou, nah. <lacht> <Ego. Godzin, Mickey. lacht> je moet me wel hebben vandaag. Ja, heerlijk, hè? ja maar zo heerlijk doorlevende stem. Ja, ja, ja, ja. Ja, vind ik wel. <lacht> <coughs> ik hoor die ook meezingen. Ik, ik denk, zal ik de microfoon openzetten? Ik denk, nou, nee, doe ik maar niet. <lacht> <lacht> ik zou het ook niet doen, nee. <lacht> nee, doe het niet. Uh, maar het is wel een groot plaatje trouwens. Maar <lacht> a big picture is het. Om het zo maar eens te zeggen. Dat is vast een bruggetje. Ja, ik lijk Sarah met mijn bruggetje. Ja, ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, het is wel een mooie nieuwe plaat van uh, London Grammar, dames en heren. Dat is zo'n fantastische band die maken van die hele mooie, mysterieuze muziek. Is dat? Het is echt heel mooi. Ik weet niet of je het kent, maar ze hebben al eens eerder gehad. Een hit ja. gehad. Oké. Okay. En uh, London Grammar, het klinkt, het is een fantastische zangeres ook. En het klinkt echt heel mooi. Luistert u maar. Big picture. Love What did you do to me? My only hope Is to let life stretch out before me And break me On this lonely road I'm made of many things But I'm not what you are made of Only now do I see the big picture But I swear these scars are fine Only you could have heard me In this perfect way tonight mistakes and what you just meant for me. Don't say you ever loved me. Don't say you ever cared. My darkest friend. Ik nu weer een maar ik vind het gewoon zo mooi. Ja, ik vind het echt prachtig. Mensen heeft zo'n fascinerende stem, vind ik. Ja, London Grammar, zo heet uh, de groep. En het liedje dat heet: Big Picture. We gaan door met een ander mooi liedje, uh, Beauty and the Beast. Ik heb het afgelopen dinsdag geloof ik ook al gedraaid, maar ik vind het zo mooi. Deze versie van Ariane Grande samen met uh, John Legend en die zingen samen The Beauty and the Beast. Zeker weer verdolde geschreven. The be- uh, nee, the, the Beauty natuurlijk. Ben ik de Beast wel? Hallo <laughs> Dolly. Hallo. Beauty and the Beast. Ariana Grande, John Legend. Ah, wat romantisch. True as it can be. Belling even, fans. that somebody een Unexpectedly. Just to say the least Een mooie versie van uh, dit prachtige liedje uit uh, die film natuurlijk Beauty and the Beast maar nu in de uitvoering van John Legend erg mooi samen met Ariana Grande ja ja ik vind het ook prachtig Hey, uh, we gaan even naar de, de Vreemde Kostgangers. U weet je wel, dat is Sjors uh, Koemans. Oh ja, die nieuwe format. Samen met Henny Vrienden. Ja. En het komt pas 24 maart uit, heb ik vast Dus kan je nagaan hoe vroeg we zijn dat we die toch al kunnen laten horen? Tatje uit de deur. Ja! Sjors Koemans, Henny Vrienden en Badouin de Groot. Vreemde Kostgangers. Tatje uit de deur. Vochten om haar voor de laatste dans. Hij schoonheid zette de haantjes in vuur en vlam. Julie was een naam, maar iedereen noemde haar pleur. En bij haar thuis hingen thuis je uit de deur. je uit de deur. De opgelopen blauwtjes zorgden voor verdriet Opgewonden dansten ze op de Haagse Piet En Fleur die viel Voor een gespierde buschauffeur En bij hem thuis in altijd een kousje uit de deur Touwtjes uit de deur Touwtjes uit de deur Maar zijn ze verbleven Touwtjes uit de deur Hij was de ware liefde, was haar donk gewoon Maar als hij dronk werd hij een bloedlinkend tyron Trouwdag, maar de haadjes in mijn En hij iedere zing er een te doen. Touch je wat te deur. Touch je wat te do. Op de praten op het stand Liefste langs met alle kinderen aan de hand In koor riepen ze Kijk, dat is onze belle bellenfleur En bij haar thuis ging altijd een touwje uit de deur Touchje uit de deur Touchje uit de deur Zoutjes uit de deur Wel, Fleurs, je werd ouder Mooi ging er vanaf. af Zo wekelijks bloemen naar Don Juan zijn graf De buurt waar ze wonden Veranderde van kleur Maar niemand hing er ook Een je uit de deur Tang uit de deur. Tang uit de deur. De wijze is er vrij. uit de deur. 24 maart is de dag dat het prachtige album, wat eh, vorige maand is opgenomen, uit gaat komen van vreemde koestgangers. Er mocht ook zelfs publiek bij aanwezig zijn bij die opname. Dat was ontzettend leuk. En ze hebben natuurlijk ook nog eh, vorig jaar een prachtig concert gegeven in Carré. Prachtige documentaire, ook op de televisie geweest. En uitzending van het live-concept. Helemaal mooi. Boudewijn de Groot dus samen met Henny Vrienden en George Koymans En het heet Het touwtje uit de deur. Dus je moet uh, nog even geduld hebben voor de, voor de CD. Ja. Maar wij zullen alles draaien wat we kunnen vinden hoor. Dit is Kate Perry samen met Skip Marley. Change to the rhythm.